Rudy Vendrich met het NOS-journaal. President Abbas heeft het Palestijnse lidmaatschap van de Verenigde Naties aangevraagd. Hij spreekt zo de algemene vergadering toe waarin hij tekst en uitleg zal geven. President Obama zei woensdag dat de Verenigde Staten hun veto zullen uitspreken. Hij vindt dat Israël en de Palestijnen verder moeten praten over vrede. Maar Abbas vindt dat dat na al die jaren geen zin meer heeft.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 Het weer vanavond en vannacht opklaringen en op veel plaatsen nevel of mist. Morgenmiddag vrij zonnig bij maxima van 18 graden in het noorden tot 21 in het zuidoosten. Dit was het NOS Journaal. Dit is Wijnand Zwaan bij de ANUW. De files van 4 kilometer en langer staan op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij 1 brugge 4 kilometer. Verderop voorknopend Hoevelaken 4. De andere kant op tussen Hoevelaken en de afritbundschoten 4. A4 van Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade 6. A10 West richting Zaanstad bij de Koentenel 5. A15 Rotterdam richting Gorkum bij Papendrecht 4. De andere kant op is een ongeluk gebeurd bij hardingsveld Griesendam. De rijstrook is dicht. A20 richting Gouda tussen Rotterdam-Alexander en Nieuwerkerk aan de IJssel 4 kilometer.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 de het onderwelle vritsen bij de reden meters de voor te stompen of verzuiten als de de manier om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. De niet met volle deugens, ook de tijd komt nooit te rug daar. Ja, ja. Het werk doet leven gaat zoals het gaat Maar zorg dat je erbij bent, dat je weet dat je bestaat Laat de vreugde vuren branden, doe het onrecht in de bal. Geniet met volle teugel, pluk de dansen veel je kan en onder de reflixen, der en regen, Het de fliksend en het regenmeters bier Het hokken stoppen of verzuipen, dat's de enige manier Om de juiste koers te varen met de met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Het regen, flixendderne, regenmetersmier, het wordt de sponken op, verzuiger als bier, de enige manier, om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. Om de juiste koers te varen met de wind in onze rug. Geniet met volle teugen, zulke tijd komt nooit terug. La Vida. Ja bijna echte. Eigenlijk was de live en technical uh, ten... Maakt niet uit, maakt niet uit, het lijkt op elkaar Kan gebeuren, Ja precies, daar we voor Room 5 met Sunday Morning Dat Gesmeel daarom bleek het donderen en de bliksem en Gesmeeuw is de weg De weg is weg De weg is weg De weg is weg Eh, um, Martijn, als jij mij microfoon ook heel even bijpakt Ja Dan is het tijd voor een filmpje Die ik nu meteen aan ga zetten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 Ja, lezen voordat u wat zegt. Ik zou zeggen, doet u zelf eens normaal, ja. meneer Wilders. Nee, u je kunt u niet praten over de het premier. Normaal. Je kunt toch niet praten over de premier van Turkije als islamitische aap? Dat is toch een idiote uitspraak? Is gezegd, op, dat heeft hij niet gezegd. Doe eens normaal en rustig, man. Nee, nee, Ik ben nee. nee, nee, nee, nee, nee meneer Wilders. Ik ben hier voor. Ik ben hier Ik ben hier voor. Maar dit is. Dacht Dus, um, ja. ja. <laughs> de islamitische aap komt uit de Dat kan je natuurlijk niet zeggen over de president van uh, Turkije. Nee, dat klopt. Vind ik. Ben ik het mee eens. En uh, wat erop volgt, dat vind ik al helemaal erg, want je gaat toch niet tegen, je, tegen de minister-president van ons dan zeggen Doe even normaal, joh! Dat zeg je niet, vind ik. Dat kan echt niet. Nou, ben ik het niet mee eens. Want? Het is ook gewoon een mens. Het is ook maar gewoon... Oké, okay, dus jij gaat naar de Tweede Kamer. Jij gaat, of laat ik zeggen, jij gaat naar je werk. Ja. Je bent het niet eens met je baas. Ja. En je doet het voor een volle zaal waar allemaal kamers bij zijn, zeg je tegen hem: Doe eens even normaal, joh! Als mijn baas mij uit de kakken zou zetten, of uh, me uit zou dragen, dan zou ik ook zeggen, doe voor normaal man. Voor ieder waar, waar ieder waar ja, ja, Het maakt niet op. uit, of ik nou alleen met hem zit, of dat er uh, heel veel mensen bij staan, dan zou ik dat gewoon zeggen. Oké. Okay. En het, trouwens, het is niet Wilders zijn, uh, zijn baas, hè? Het is de baas van Nederland. En volgens mij wordt Geert Wilders in Nederland. Nee, het is de leider van Nederland. Ja, maar daardoor ben ik ook de baas. Dat vind ik de baas. Maar ik vind het gewoon niet kunnen. Dit hoort niet in de Tweede Kamer. Zeker niet dat geschil, want ze schreeuwden gewoon tegen elkaar. Ja, dat is waar. Wat de reacties, tjonge, jonge, jonge, vind ik nou ook weer niet premier waardig. En dan, uh, oh, hemelsje lief, of zoiets. <laughs> nee, maar oh, sowieso. <laughs> je hebt ook, uh, Geert Wilders heeft ook gezegd dat uh, ik heb hen de klopkoran de bedrijfspoedel is. Nou, vind ik het woord bedrijfspoedel ook al niet in de Tweede Kamer uh, horen. En ik vind sowieso niet dat je het persoonlijk moet spelen op iemand. Dat je, als je iemand op een bedrijfspoedel vindt, lijkt het oké, okay, maar zeg het dan niet daar. Zeg het dan lekker gewoon buiten de Tweede Kamer. Want daar moet gediscussieerd worden over de dingen die moeten gebeuren. Ja, en klopt. niet over uh, bedrijfspoel niet of boe is even normaal. Nee, klopt. Dat vind ik ook nodig. Ja. Maar sowieso, waarom noem je überhaupt als partij de of de, de, de, de president van Turkije een islamitische aap? Dat slaat toch totaal nergens op. Even voor de duidelijkheid, wij, ver wij verhandelen 6 miljard euro per jaar met uh, Turkije. En noem je daar de baas van het land of de leider van het land, noem je een islamitische aap. Ja. ja, dat is dan een je mening je toch, die iemand heeft ja, ja. Ben je toch Of dat nou verstandig is als om er... dat zo te zeggen Dat, uh, dat is een tweede hij, hij zorgt er mee dat gewoon Nederland Misschien de kans, dat, de, de kans is Dat Nederland daardoor een verlies van 6 miljard leidt dat ben je toch In een crisistijd zo gek Als een, als een aap Gewoon ja, het, nou, het is gewoon een beetje stemmingmakerij weer. Maar daar ging het dus ook over. Want wilden ze eigenlijk alleen maar onzin lopen uitkermen bij deze algemene beschouwingen? Weet je dat dat algemene beschouwingen zijn? Leuk vraag. Algemene beschouwingen? Niels. Dat is dat ze de. Ja. Hoe heet dat? Ja. De toonreden. Ja. Dat, en, wat, volgens mij gaan ze dat ja. samen doornemen. Dus. Maar, maar wat, hoe heet, de troonrede? hoe dat, heet dat het troonreden? Of dat klopt in Nee, hey, goed zo. Dat vind, ik echt, dat vind ik bijna een. Ja, een honder, dat vind ik, dat uh, ik dat een wonder dat nu dat weet. Ik dan het weet. En daarom, hè, daarom. dat ben ik heel aardig. <applaten> ja. <applaten> Voor iemand die niets van politiek of weet, wist je dit toch wel een, mooi te doen. Maar uh, in ieder geval, het was vooral veel vis gooien. Dat, dat, dat was niet normaal. Ik heb het uh, stukjes gekeken. Ja. Het was eigenlijk gewoon een amusement op de, op de dinsdag, woensdag en maandagavond. Het, het sloeg totaal, maar dan ook totaal helemaal nergens op. Maar wat vinden jullie sowieso van de woorden van Wilders? Niels. Kijk, hij mag zeggen wat hij wil. Mm -hmm. Ja, dan maakt hij gebruik van. Ja, dat, uh... ja maar. Um... Ja, ja, ben ik met Niels eens? Zijn woordkeuze. Ja, nee, ja. Hij mag zeggen wat hij wil, toch? Want het is een. Uh... Vrij land. Vrij land. Dus hij mag zeggen wat hij wil. Maar ja. Kijk of het nou altijd even slim is wat hij zegt. En of verstandig is. En ja, geen discussies mee krijgt, dat is een ander verhaal. Dat moet hij zelf weten. Maar bijvoorbeeld, hij zegt over Griekenland, uh, ik wil niet dat dat geld naartoe gaat, ja. maar hij houdt het ook niet tegen, want hij gedoogt natuurlijk dit kabinet. Ja. Dus als je zegt ook niet, nou, dan, uh, dan zeg ik maar het kabinet uh, gedag en dan gaan nu maar naar huis, want uh, ik, zeg, of, ik trek mijn steun Nee, uit. maar dat is ook wel een hele grote stap, hè. Als je dat doet. Ja, maar hij, wil ook geen, hij neemt daar dus ook wel weer daardoor verantwoordelijkheid ermee om dus wel geld te geven aan Griekenland en het niet tegen te houden door uit het uh, gedoogakkoord te stappen. Nou, maar moet je omdat je met één ding niet eens bent gelijk... Uh, de nou, dat is dus leuke. Hij is niet met één ding niet eens. Hij is met heel veel dingen niet eens. Behalve is hij het eens met de, de immigratie- en integratieregels van dit kabinet. Want uh, Rutte en, Rutte en uh, Wilders hadden ook nog een discussie over Marokkanen. Want um, hij zei, uh, Rutte zei letterlijk, dat vond ik wel een hele mooie opmerking... Um, misschien is de islam nog niet zo slecht. Want uh, door de islam hou je juist die jongetjes van straat, die Marokkanen. Ja. En die Marokkanen gaan dan geen relschoppen op sommige tijden omdat ze dan in de moskee zitten Zoiets maak je Vind hiervan. ik heel ver gezocht Ja maar Hij zei iets anders Maar dat, ik vond het er geweldig op mee Ik als okay. uh, Als uh, Oké. Okay, okay. Maar goed We gaan luisteren naar Ja ik ga hier over. Je kan een zo'n flauwe grap over Echt een hele foute grap ook Nou vertel Nee die ga ik niet maken Want niet. dat kan echt niet Niet maar we gaan luisteren naar uh, Per Spoor Van, van Guus, Guus. Meeuwens Da da da Mijn god daar paal ik van omdat ik nu tien minuten minder bij bij kom. Krijg ring, krijg ring, krijg ring, krijg ring, krijg ring, krijg ring. Krijg ring, krijg krijg krijg krijg De trein was alsmaar maar verder van station naar station. Ik kom op plaatsen waar ik nooit ben geweest.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 Kijk om me heen en even voel ik mij alleen. En ik zie haar nog niet staan. Maar, achteren, lagen, strein, achter een viel zijn al Lachten de deur, zit voor mijn voet, lijkt alles langs haar te gaan. En ik ren op haar af, zij komt mij tegemoet. En achter ons vertrekt de trein, omdat de trein nou eenmaal verder moet. They are slapping, yeah, I want to play it and it's nice,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 ZANG Some people need three dozen roses And that's the only way to prove you love them Oh, yeah, the world on a silver flag Ja, dat was Maroon 5 met It Ain't Got You. En daarvoor, per spoor van Goes is live Technical check goal goalplay. En Krimi uh, je bent er al bij. Ik ben er ook, ben er al bij. Ja, ja je bent er ja. al bij. We hebben zo Mark verhuisd, ik kan het even van. Alleen, ik krijg nu even nog zijn voicemail. Dat kan gebeuren natuurlijk. Hij is ook niet 24 uur per dag bij zijn telefoon. jammer hoor, dat vind ik wel een beetje Nee, dat is wel <laughs> Ik ja, hou maar van Mark. Al iedereen, al van Mark. iedereen houdt van Mark. En iedereen houdt ook van Jack. Het is ook er al van Salazes af hoor. Ja, inderdaad. Um, over um, RTL 4 gesproken, vanavond begint het weer. Ik heb helaas niet de dun, helaas, Retail. helaas, helaas. This is the voice Island. Island. Ik deed het best goed. Ik vind het wel leuk dat het weer begint eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. Uh, ja, op zich wel. Ja, want wat heb je er nou weer op tegen? Nou, ik ben niet zo van die singen. Maar dit is een sing-ding wat eigenlijk niet een sing-ding is. Nee, vind ik ook niet. dit het is een zang-ding. Maar dit is meer aan wat hoger niveau als Idols, als uh, X Factor zo. Het is leuk om naar te kijken, vooral de stoelen die uh, omkeren. En dat kan ik hier ook doen natuurlijk met mijn bureaustoel waar um, ik op zit. Ik alleen de televisie van de wand af. Maar dat maakt, niet dat maakt niet zoveel uit inderdaad. Want een tv is maar een tv. TV. Inderdaad. En een stoel um, maar een stoel. Inderdaad, dat is ook waar. Um, we gaan eventjes uh, Never Gonna Leave This Chair, uh, uh, draaien. En daarna we gaan we gonna Leave This Bed. Ja, maar ik zit toch nu op een, op een stoel. En die wil ik ook niet, wil ik ook niet vanaf, dus daarvan. <lacht> ik vind dit wel echt heel jammer hoe jij doet. Ja, ik vond het wel weer een leuke grap van je. Ja, hè? Ik ja, vind ja. Het echt nee, echt. Ja. Oh. Oh. Een ander programma wat je ook kent. Ken je deze bus? Hoor? Die komt uit Holland's Call Talent. Oh veel. Veel? Ja, maar veel die hebben we niet. Kijk maar, veel die doet van die hoed. Speciaal voor jou. Maar um, ik ga zo nog even één keer proberen Mark te bellen. Ik heb afgesproken met hem, dus uh, ik hoop dat het goed komt Heb jij al een favoriet eigenlijk tussendoor? Wacht, wacht, wacht. nog niks zeggen, nog niks zeggen Ja En Niels, wat is jouw favoriet nummer tot nu toe? Mijn favoriete nummer is... Live Technic uh... hè. 2 Oké okay. Van Goalplay En jouwe? Mm heb -hmm. je wil nog een roffeltje? Nee Oh mijn je dat nu toe? Ja. Oeh! Dat moet wel iets van Goldberg zijn. Wat zei je? Ons nummer met Guus. Ons nummer met Het is een nacht. Yeah. Die in de alleen. Die gaan zie, we zo nogal doen, hè? Die gaan we live doen. Die ga, een nee. stukje live, een stukje. We gaan een stukje live doen. Hé, hey, Martijn? Live op de rijden, nee, op de nee, nee, staan, altijd denk leuk. Maar. Ja hoor. Oké. Okay. We gaan... Uh, uh, naar. Ja, we gaan luisteren naar... Uh, Never gonna oh. leave this bed. You yeah. push me. Van I don't have the strength to resist or control you Doe de telefoon aan en dan hebben we. nog maar eentje aan, hè? Eén moet aan. Ja. Is goed dus is, hij er. Eentje nog Goedenavond, Mark Verrijs, ik ben je daar. Goedenavond, zeker. Welkom in onze show. Ja, dankjewel. Um, laten we maar meteen beginnen, hè? <laughs> Prima. De topper, fc Twente, Ajax of Ajax FC20? Ja, ik ben benieuwd. Het is dus weer een... Uh, in land, ik bedoel, Twente vrij makkelijk door in de beker. Mm -hmm. uh, Ajax wat moeizamer, maar goed, tegen amateurs, ja. Maar ook wel eens een keer een moeizame wedstrijd spelen. En uh, vorige week was Ajax, vond ze toch niet heel indrukwekkend tegen PSV. Mm -hmm. Ik denk wel, als die wedstrijd normaal verlopen dat PSV daar uh, de machtstoker zal winnen. Ja. En Twente, ja, Twente begint toch wel weer langzaam maar zeker iets beter te draaien, maar is ook nog niet helemaal top. Ik denk dat ze allebei nog veel beter kunnen dan ze tot nu toe laten zien. Dat maakt die best wel interessant. Want Ajax speelt thuis, denk ik, nou, toch? Geloof ik. Ja, ja, ja, ja, nee, klopt. Ja, en Ajax speelde ook tegen die uh, amateurs met een, uh, ja, een P-team, maar volgens mij drie, maar, maar drie um, basissperders, toch? Nee, klopt. Maar goed, kijk, Twente en PSV deden dat ook en die scoorden wel allebei acht keer. Mm -hmm. Dus het was wel, ja, het was wel tegenvallend. En wat de boer terecht zei, zo'n wedstrijd is dan ideaal als ze dat spelers kunnen laten zien, hé, hey, ik ben er ook nog, ja. let op mij en uh, vergeet me niet als je de volgende keer een opstelling moet maken. Wat mij opviel, dat, uh, ik, ik had in die wedstrijd uh, bijvoorbeeld een Elm de Wee en een uh, Ashtati opgeroepen. Nee, nee, nee. Want kijk, die zijn volledig uit beeld bij De Boer. Dat, die wil dus uh, niet het signaal afgeven dat die een kans maken. Want die maken gewoon geen kans. En dus geeft die zo dus iemand als De Sa een kans. Want die mm -hmm. heeft ook de mogelijkheid dat hij ergens dit seizoen zal spelen. En Helderweer, uh, ja, die komen gewoon echt niet meer voor in de plannen van De Boer. Dat is gewoon een volledig gepasseerd station. Mm -hmm. En die zullen... Ja, er moeten wel hele rare dingen gebeuren. Willen die ooit nog een uh, speelminuut krijgen? Wat, wat vond je van De Sa? Ja, niet heel, niet heel erg gelukkig. Ik heb... Uh, het PSV die de paai gezien, die, was, die, was, die vond ik bijvoorbeeld erg leuk spelen. Mm -hmm. uh, bij is op Berghuis weer eens positief op, die was, ja. die was goed bezig. Bij Feyenoord Ashabar, heel groot talent, die het goed deed. Ja. En bij Ajax, ja, Ajax was het altijd gewoon net wat minder. Ja, maar het is niet heel relevant, want het doelstander telt niet in de beker. Dus ze nee. zijn door en dat is het enige wat van belang is. Maar, uh, nee, Ajax en ook de Saar vond ik niet, niet opvallend goed ofzo. Dat was gewoon, ja... Ze zijn door en verder niks. En Boeligin heeft eens een, een goaltje been gepakt hè. Ja, ja, precies. Ja, maar ja, dat, dat, dat, dat mag ook wel tegen de andere Dan is dat ideaal inderdaad. Om, ja. om dan nog even om nog even te scoren. En, wat ik zeg per die maakte 4 bij FC Twente. Ja. Dat is wel even lekker voor het vertrouwen natuurlijk. Het, het goaltje van Siem vond ik ook wel netjes. Ja, die is helemaal mooi. Oké, ja, maar dat is wel lekker inderdaad. Want dat is dan ook meteen echt het hoogtepunt van A. Die schiet die ook een schitterend in de kruising vanaf 20 meter. Ja, dat was een heerlijke bal. Ja, en uh, hoe Noorcheland uh, die dat ook deed? Ja, precies. En je ziet ook aan de manier van juichen. Normaal gesproken ga je bij ze doel wel redelijk uit je dak. Ja. Maar nu is het toch al meer van, ja, het ja. is een plein, een soort natuurlijk Ja, precies. Maar ja, um, ook een andere topper dit weekend is natuurlijk uh, AZ Feyenoord. Ja, ja, nee, dat eerlijk gezegd, ik, daar ga ik ook naartoe. Ik, ga, ik doe AZ Feyenoord. Uh, en ik verheug me er wel enorm op, want AZ voetbal tot nu toe geweldig. Ook gisteren weer tegen Groningen heel uh -huh. goed gevoetbald. Ja, Feyenoord doet het fantastisch, maar die hebben, uh, zegt men dan ook gedeeltelijk wel terecht, nog niet heel veel serieuze tegenstand gehad. Nee, klopt. Dus kan AZ weer dat hoge niveau halen, kan Feyenoord mee met de top of uh, haakt het nu of toch weer heel even af? Dit is uh, dat. Kijk, eigenlijk hebben we wel een redelijk beeld van. Ja. Da daardoor word je denk ik komend weekend niet verrast. Ligt vind ik vrij dicht bij elkaar. Uh, dus. Kan ik moeilijk voorspellen, maar mm -hmm. Feyenoord vind ik heel onvoorspelbaar. Ja, is toch? met name door omdat Feyenoord gewoon het moeilijk in te schatten is. Die winnen heel veel, dus ze zijn goed, dus ze hebben vertrouwen. Maar kunnen ze dat ook uit bij AZ? Het is wel opvallend dat Feyenoord natuurlijk hun geduld vierde met Ajax staat, hè, met 14 punten. Nee, klopt. Nou ja, maar die, die staan er gewoon hartstikke goed voor met uh, uh, AZ en Twente. Mm -hmm. Die staan er nog net boven, maar één puntje ervoor. Uh, ja. En Feyenoord, ja. Ik kan mensen zeggen, wel, ze hebben nog geen serieuze test gehad. Maar vorig seizoen verloren ze al die wedstrijden. Ook ja, thuis gegaan, dat is waar. Uh, en ze hebben uit bij nacht gewonnen. Dat is toch ook. doet het tot nu toe nog niet goed, maar dat is toch ook wel een, gewoon een prima resultaat. Precies. Dus uh, ik, ben, ik ben echt heel erg benieuwd. En wat ik ook nog steeds heel erg opvallend vind is dat uh, bijvoorbeeld een ploeg als RKC en bijvoorbeeld ook Vitesse nog steeds zo hoog in het, uh, in het linker rijtje staan. Nee, klopt. Nou ja, Vitesse uh, verwacht ik nog wel dat die in het linkerrijtje gaan eindigen. RKC niet, die zullen wel terugvallen. Ja. Maar goed, het zou mij ook uh, niet heel erg verbazen als die zich wel rechtstreeks veilig spelen. Daarvoor mm -hmm. hebben ze genoeg kwaliteit. En Vitesse heeft gewoon een hele jonge ploeg, wisselvallig, maar wel goed genoeg om in het linkerrijtje te spelen. Maar nou, Feyenoord zal erin eindigen. En dan blijven er nog maar een paar plaatsen over. Groningen, Heerenveen. Mm -hmm. Die kunnen ze er wel bij komen. Ja, en dan uh, het wordt het wel bedringen wat dat betreft. Ook voor een club als Utrecht om dat te halen. Ja. Dat, dat zal nog moeilijk genoeg worden voor Koeman. Maar ligt dat bij Vitesse aan Sean van der Brom of zo? Of, want het is ook wel opvallend. Ja, gedeeltelijk. Uh, ze hebben iets meer kwaliteit ook dan vorig mm -hmm. seizoen. Het is sowieso iets meer een ploeg. Vorig seizoen waren het gewoon echt uh, elf individuele spelers en een trainer die daar niet bij paste. Nu is het meer een ploeg geworden door de coaching van van der Brom. En ze hebben gewoon, uh, ze hebben gewoon een paar goede versterkingen gehaald. Boni is een van de beste spitsen in de Eredivisie. Mm -hmm. uh, dus daar hebben ze heel veel aan. Ja, Vitesse dit seizoen blijft heel jong. Dus ze zullen de ene wedstrijd met 3-0 winnen. De volgende weer met is opeens volstrekt onverwacht. Ja. Met 3-0 van een club waarvan je dat helemaal niet verwacht. Uh, maar uiteindelijk, uiteindelijk het linkerijntje, dat, uh, dat voorspreekt toch wel volgens En um, bij HSV is de trainer eruit gegaan. Um, daar kwam een hele opvallende naam naar boven. <lacht> hun, of ja, hun, laat ik zeggen, <lacht> Fagaal. Dat die opeens daar uh, naartoe zou gaan. Ja, ik weet niet of hij dat uh, zou doen. Mm -hmm. Ik heb het idee dat hij nog steeds hoopt op een land. Oh ja. Dat is toch eigenlijk wat, wat hij heeft. Bij München was altijd een droom van hem. Uh, hij heeft daarna ook vaak vroeg aangegeven: ik wil graag met een land naar een WK. Mm -hmm. wat het mislukt is met Nederland. En dat wil hij uh, nu nog wel een keer doen. Ja. ja ik, uh, ik denk eerlijk gezegd niet dat HSV heel veel kans maakt. Het is een hele jonge ploeg. Dus daar past Van Gaal wel weer bij. Hij heeft natuurlijk wel heeft bewezen dat hij met jonge talenten die beter kan maken, daar een helft van kan maken. Klopt. Maar. Ik zie, het, ik zie het niet zo heel snel. Maar de naam van Van Basten zingt er ook rond? Ja, nou, dat vind ik alweer een stuk logischer eigenlijk. Want ze willen ja, denk ja? Ja, ik... Ja, dat, dat zou ik een stuk logischer vinden nog dan, uh, dan Van Gaal. Want Van Basten uh, heeft uh, wat minder denk ik te kiezen op dit moment dan Van mm -hmm. Gaal. Ik denk dat bijna de meeste clubs in Europa Van Gaal wel als uh, trainer zouden willen. Uh, ja. En Van Basten ja, heeft natuurlijk bij haar wel een tikje opgelopen... Ja, het is een mooie club. Met prestige. Uh, jonge spelersgroep. Zijn mij niet verbazen. Ik vind het meer bij Verbaster, Daar passen dan bij Van Oké. Okay. Nog een uh, leuk, uh, trivjant vraagje voor het eind. Um, weet jij in welke minuut, tussen welke minuten het meest wordt gescoord? In het algemeen? Ja. Ik zou zeggen... Einde eerste helft, begin tweede, of tussen de 40ste en de 50ste minuut. Um, daar worden de 37 gescoord. Maar het meeste, en dat is uh, denk ik wel een opvallend conditie kwestie, is tussen de 76ste, 76ste en de 90ste minuut. 42. Ja, is de slotfase inderdaad. Ja, dan doet het op zich ook wel logisch. Dan, uh, dan gaat de, de club die achter staat gaat meer risico nemen. Ja. Dat dus betekent ook meer ruimte voor de andere partij. En wat je zegt, conditie. Want dat merkte je ook in die diverse bekerpotjes wel deze uh -huh. week. Daar valt nog wel het een en ander te winnen bij sommige clubs uit de Eredivisie. dat clubs die gewoon na 70 minuten gewoon bekend zijn en het niet meer kunnen opbrengen. Ja. En dat, uh, dat is inderdaad absoluut wel een factor. Maar dat lijkt me als je een topclub bent dat dat wel trainbaar is toch? Ja. Conditie is ja, de, de, Natuurlijk, daar wordt de, alles voor tegenwoordig bijgehouden. Alle statistieken, uh, wie loopt hoeveel meter en waarom. En hoe is je dan je hartslag en hoe snel herstel je daarvan. Dus uh, dat goed trainen en dat ook beter maken, dat, dat lijkt mij ook het meest essentiële uh, op dit moment. Het, me, het meest makkelijk trainbare zelfs, nog makkelijker dan uh, een bal goed trappen. Is gewoon zorgen dat iedereen uh, zo, uh, zo fit mogelijk is. Ja. ja. Mogen we hartelijk dank voor het interview? Ja, zeker. En uh, graag tot een, een volgende keer. Komt helemaal goed. Okay. Dankjewel. je Doei. Doei. Fijne avond. Um, inderdaad, um, gaan we dat nu doen uh, Martijn? Ja joh. Ik draai jou... Naar dit beeldscherm. Als Niels jouw beeldscherm ook weer naar mij deed, En het rode knopje van de telefoon uit doet. Jullie gaan jullie gang maar. Ja. Niels vindt dit niet leuk. Nee. Oh, dit is wel spannend. Ik heb de zenuw al in mijn lijf Jij? Ik niet. Nee. nee? Mocht Martijn ook aan? hè eh? Mocht Martijn ook aan? Martijn maar aan. Ja? Ja. Geef even. En uh, een oortelen van een Martijn misschien, ja. dat is wel heel handig Ja, radio is uh, live vandaag hè, zoals gewoonlijk. En dan moet er ook wel eens een keertje iets van geluid naar iemand We gaan, uh, gaan het helemaal doen? Ja joh Oké okay. Waarom niet? <laughs> Succes Sterk Sterkte <laughs> We zijn we aan begonnen, serieus Als we beginnen te lachen dan stoppen we gewoon, toch? Ja hè? Drie Twee Hoi Hé? Hè? Luister even hè, ja? met muziek Ik ja, wil met muziek? Ja natuurlijk Gaat die eisen stellen um, dat gaat ook wel zo lukken toch? Niels, denk je dat het gaat zo gaan lukken? Ik uh, hoop dat jij dat voor elkaar gaat krijgen Ja, ik krijg alles voor elkaar Karo, oken! Want wat, is, uh, wat willen jullie gaan doen? He, het is, he, uit, he, is een nacht Het is een nacht Als je het nou even aan Martijn vraagt, dan kan ik het snel opzoeken Martijn, wat gaan jullie doen? We gaan, uh, het is een nacht van Guus Miel, dus gaan we karaoke zingen oh, op de ka fiets? Karaoke ka zingen Op de fiets ik Op de, heb de fiets. al op de fiets geoefend en het dat, gaat dat, prima Dat ging goed En Karim, jij denkt hiermee dat je extra luisteraars... Uh, Trekt, ja Trekt? Oké. Okay. Ja. Okay. Okay, ik trek nee, graag laat Ik laat. straks Dan laat ik me verrassen Ik moet gaan graag aan de radio uh, binden Heb je de MD aan? De is staat hartstikke aan Als jij zorgt dat het niet te hard staat dan, uh, dan, dan hoor je ons ook nog zien Laat me verrassen we hebben een sigaret, het is twee uur s'nachts We liggen op bed in het hotel van een stad Waar niemand ons hoort, maar niemand ons hoort En niemand ons stoort op de vloer Ligt een lege fles wijn En kledingstukken die van jou of mij kunnen zijn Een schemering, de radio zacht En de deze nacht heeft alles Wat ik, wat ik van de nacht verwacht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 En ik sta naar het plafond Ik denk aan de dag dat mijn vrede begon Zomaar de nog aan met jou Niet weten waar nergens eindigen zou Nu lig ik hier in een stad En heb ik net de nacht van mijn leven gehad Maar ja, er komt weer licht door de ramen Hoewel god. Vannacht, is hey stil Staan. <laughs> het is een nacht hier normaal alleen in de muziek. Mag klap worden? Het is een nacht hier wordt gezongen in de mooiste lied. Het is een nacht waarvan ik dacht dat ik hem nooit beleven zou, maar vannacht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 Ik heb hem aanhouden, ja, box. Mag ook. En Niels, de Voice of Holland begint? Ja, ja ik had al drie, uh, drie kruisen gegeven. Dat ik had is ik bij me niet Hollands, omgedraaid. Dat is bij nee, ik, had, ik had me niet omgedraaid. Dat is bij Hollands God cool Talent hè? de drie kruizen. Ja, maar niet had, ja, ik had me niet omgedraaid. Ja, maar wij durven het. Ja, jij durft het. Ik heb ook meegezongen, anders kwamen jullie er niet doorheen, vriend. Dat is uh, Ik heb je geholpen. Maar. Maar je, hebt maar, het ge, je hebt het ge ge ge, ge gefixt Je hebt het gefixt! Niels! Ja!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 Tears come straight met Het is een nacht en natuurlijk ook Niels. Daarna hoorde je Goalplay met Fix You en daarna hoorde je Guus Meels met dit lied. Welk lied? Dit lied. Welk lied? Ja, nou, dat lied dat hij net zong. Oh, dat niet. Dat lied. Oké. I oké. Nee, nee, niet. niet if um, ja, hoe lang hebben we het, Niels? Wij hebben nog een precieze zijn. 1 minuut 30. Oeh, en welk nummer heeft gewonnen vandaag? Welk nummer heeft gewonnen? Ik Mag zeg... Uh, nou, dat maar niet. Live Technical 2. Martijn? Martijn? Wat Welke nummer heeft we gewonnen? Welke die nummer? Je gehoord? Welke nummer? Welke nummer voor je het best? Die uh, van de trein van Guus Per spoor? Per spoor, ja. Ik denk Ehm... Um, Blijf toe. Ja? ja. Toch al, hè? Dacht ja. ik Toch ook. Oh, oh, oh, oh! En ik uh, ben heel benieuwd naar de reacties uh, die wij uh, zeer binnenkort gaan krijgen over uh, ons fenomenale optreden in deze show. Even nog als achtergrondje muur. Ja. Zichtje, uh. Nou, wat het wij wensen jullie nog een hele fijne avond en een heel fijn weekend. En uh, zeggen graag tot volgende week, tot volgende week. de 30 ste dan. Ja, bedankt voor het luisteren. Dit is nog een laatste stukje van Live Technic Waller 2.